In deze aflevering van Eindtijden Provencie praten we over psalm 83. Want deze serie gaat over Israël in de psalmen. In psalm 83 Jan van Banneveld, hartelijk welkom, ook deze aflevering weer. Fijn dat je er bent. Uh, als ik kijk naar deze psalm 83, bij mij staat erboven in de NBG-vertaling, want die gebruik ik nog steeds, een psalm van Asaf. Wie was Asaf? Ja, Asaf, dat was uh, de zangleider of de aanbiddingsleider in sommige kringen, mm -hmm. uh, of de organist in kerkelijke kringen, zal ik maar zeggen, ja. die, uh, van David. Ja. En die heeft ook blijkbaar een aantal psalmen gemaakt. Mm. En, Samen met David, of... Dat weet ik of, niet. Of zijn ze door elkaar geïnspireerd? Ik, ik was niet zo close met dat leiderschap van <laughs> Israël uit die tijd. Nee, dat klopt. Wat mij opvalt in deze psalm is dat uh, hier eigenlijk spreekt van iemand die... Die, die ziet de dreiging van de oorlog om zich heen, die, die, die staat daar middenin en die ziet alles om zich heen gebeuren. En uh, roept dan God aan van, heer, u moet helpen, want u moet ons verlossen. Wij zouden in deze tijd zeggen van, joh, wij gaan alles op en op, we halen Amerika erbij, we halen Europa erbij en wij gaan het oplossen. Maar deze man zegt, Heere God, u moet ons helpen, u moet ons verlossen. Ja, het is een buitengewoon actuele psalm. Ja. ja, kijk, Israël is altijd in nood geweest mm -hmm. en vanaf de geboorte van Israël bij de uittocht uit Egypte eh, zijn de volken erop uit geweest om Israël te vernietigen. Ja. Eh, in de, de Assyrische ballingschap, in de Babylonische ballingschap, in de, uh, in, in de, de holocaust, in alle vervolgingen van de mm -hmm. joden in de middeleeuwen. Uh, de, de, de, Kerken, de katholieke kerk, of ook, die hebben geprobeerd om Israël uit te roeien, het geloof. Want dat was dan tegen het christelijke geloof in. Ja. En, en hier wordt toch wel in deze psalm een buitengewoon actuele situatie geschetst. Mm. Buitengewoon. Ja. Wat je net zei, bid zwijg niet, Heerde God, blijf niet werkeloos. Wat gebeurt er? Nou, laten we naar vers 3 kijken. Want zie uw vijanden tieren... Uw haters steken het hoofd op. Dat is wat. Dat, dat zie je nu gebeuren. Maar dat Al, was toen ook waarschijnlijk. Dat was toen ook. Maar nu is het bijna wereldwijd. Ja. He, in de Verenigde Naties altijd wordt Israël veroordeeld. Mm -hmm. De Europese Unie altijd wordt Israël mm -hmm. veroordeeld. De Arabische Liga, de Arabieren rondom altijd veld tegen die terroristische ja. zionisten. Ja. Rouhadi, de nieuwe gematigde leider van Iran. Uh, een van de eerste dingen die die Zuid-Linian bewind kwam. Het sionisme, de Zionistische staat, is een wond in het Arabische Rijk. En Zo die gematigd wond, is hij dus niet. Zeg je? Zo gematigd is die dus niet. Absoluut niet. Uh, is een wond en die wond moet verwijderd worden. Mm. Nou, dat was Ahmad, Ahmadinejad, zei dat ook altijd. Dat wou ik zeggen. Is... En hij was ook lange tijd de leider van het uh, atoomprogramma van Iran. Mm. En hij was ook de leider van de onderhandelingsdelegatie van Iran tegen het uh, de, de at at atoomagentschap dat moest kijken of ze inderdaad een atoombom moest maken. Ja, maar dat zeggen ze niet alleen in Iran, Jan. In Nederland hoor ik dat soort geluiden ook. In Nederland hoor je ook dat geluid. Uh, dat, dat, dat merkt u ook. Probeert maar eens wat, wat vriendelijks te zeggen over Israël. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, je krijgt altijd de wind van voren, altijd krijg je die anti israël propaganda mm -hmm. en de wereld wordt klaargemaakt een laatste poging tot holocaust van de wereld tegen Gods volk. Ja, terwijl, en dat zou God niet toelaten. Terwijl zodra zeg maar, een beetje antisemitisme opkomt op in Nederland, dan, dan staat de krant er gelijk bol van. van want dat kan toch ook weer niet, hè? we kunnen niet nog eens een keer een holocaust uh, ingaan. Ja, dat, dat is. ik zeg niet eens dat dat het, het dubbel is van de situatie, want nu komt dat antisemitisme in een ander gewaad. Ja, maar dat op het moment dat we het zo noemen, dan komen we wel in geweer. Want dan hoor je toch wel, zeg maar, in de pers toch wel tegengeluiden van ja, maar dit kan toch niet, dat moet, dat moet veroordeeld worden. Ja, maar intussen is wel het leven voor de joden onmogelijk gemaakt. Mm -hmm. In Nederland en in Europa. Op welke wijze? In Israël lezen we artikelen in de krant over uh, de uittocht van de joden uit Europa. Mm -hmm. En ze zeggen, ja, ze kunnen zaterdags niet veilig naar een synagoge. Ze moeten een, een gewone hoed over hun keppeltje heen dragen. Mm. Niet, of ze worden bespot. Uh, er zijn uh, vaak ook, ook, ook Turkse of Marokkaanse jongelui die, uh, die, die Joden beschimpen mm. en het leven onmogelijk maken. En dat is in andere Europese landen precies hetzelfde. Mm. Dus er is een, een, een uittrek van... Uh, Joodse, uh, ja. Europeanen, richting Israël? Nee, richting Israël, nou ja. ja. Dat was of, ook... of naar Amerika. Dat... Maar dat was toch ook de bedoeling? Ze zouden toch ook teruggebracht worden door God naar het beloofde land? Ja, dat is wel slim, om dat zo te zeggen. Nou ja, het is gewoon een maar constante... het, het, het gebeurt wel door de vijanden van God. Ja. En ze raken wel Gods oogappel aan. Maar staat er niet ergens in de Bijbel dat, ze opgejaagd, dat er een opjager is om ze terug te sturen? Jeremia. Dat zegt Jeremia 16, He, dan zal God de vissers sturen, die hen zullen opvissen. Dat zijn? <coughs> Zionisten. De, de, de christenen die ook helpen? Ja, die helpen dan, dat is, brengt die over thuis. Ja, ja. En het, het tweede, dat zijn de jagers. Eerst komen de vissers altijd, ja. en als ze er niet naar luisteren, komen de jagers om hmm. ze terug. Want God wil zijn volk in zijn land hebben. Ja. Daar zal God, de God van Israël, zal die zich... Uh, openbaren openbare, ja. aan het volk van Israël. Maar daar, dat is toch niet veel anders dan wat in de tijd van Egypte, dat de Joden niet weg wilden, eh, ondanks dat ze het slecht hadden, ondanks dat ze vernederd werden, ondanks dat ze hard moesten werken. En elke keer als Mozes naar de farao ging, dan kregen ze hardere klappen. En uiteindelijk, juist doordat het eh, volk zo hard geslagen werd, dan ze, ja, nu moeten we dan eindelijk maar eens naar Mozes luisteren, dan moeten we mee. Nou, dat, uh, ik denk niet dat dat helemaal de geschiedenis van de Bijbel uh, juist weergeeft. Want dat, ze gingen met uh, groot enthousiasme gingen ze mee. Uiteindelijk wel, ja. Maar ze riepen nog niet veel verder van, waren wij maar bij de Vleesporten van Egypte gebleven, terwijl ze het daar gewoon niet goed hadden op het laatst. Uh, dat wel, ja. Toen dachten ze alleen nog maar aan uh, het, het, het lekkere eten wat ze daar hadden, ja. toch nog. Ja. Ja, ze moesten nou ja, toch op een gegeven moment uitgeduwd worden, uit Egypte, ja, om richting... nou ja, Dat gebeurt nu ook, ja. maar wie het doen, die halen wel het oordeel van God op zijn hoofd. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dat is ja. heel griezelig. Ja. ja, dat is zo, maar in die eindtijd gaat het toch vreselijk meer. En, en ook als je goed kijkt wie dat hier doen. Mm -hmm. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk, dat doen ze voortdurend. Ja. Ze beraadslagen tegen uw beschermeling. Wat kunnen we nou weer tegen Israël doen? Wat voor motie nu weer tegen Israël? Mm -hmm. Zijn het eigenlijk dezelfde soort volken als die je nu nog steeds hebt? Uh, Zijn ja. het dezelfde stammen? Zijn het dezelfde Ja, laten we eens kijken. Families? Eerst hun doel. Vers 5. Laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Ja, dat is, dat is wat dus Ahmadinejad zei en wat zij nog voor gezegd. En dat was wat, uh, uh, wat Mahmoud Abbas zegt. Ja die zegt ook, als ik een Palestijnse staat heb, geen Jood en geen Israëli, militair of burger in mijn land. Nou, dit is natuurlijk puur racisme. Er is niemand die daar tegen ingaat. Dus niemand zegt, als je zo racistisch bent, steunen we niet meer. Ja. Nog miljarden van uw ja, geen miljarden van jou natuurlijk. Nee. Maar miljarden van onze belastingcenten, die gaan nog naar die Palestijnse autoriteiten. Er komt zo'n oordeel, er is niet voor niks dat er recessie is omdat wij met onze financiële middelen. die terroristenbewegingen daar in Israël in stand houden. Ik denk niet dat er economen zijn die ja dat na nou zullen zeggen. Nee, die weten natuurlijk allemaal andere redenen aan te voeren. Maar het is toch te gek om los te lopen. dat de shekel, de Israëlische shekel. dat is de sterkste, een van de sterkste munten van de wereld. Mm. En, en, en de euro. Die, uh, die wankelt op zijn wankelende uh, pootjes. De dollar ook, trouwens. Wat? De dollar ook. En de dollar ook, ja, ja. precies. Ja. Maar uh, denk jij dat daar een relatie tussen zit? Tussen de financiële echter, crisis relatie mee. en de manier waarop wij Palestijnen ondersteunen? Uh, ja, want God die heeft natuurwetten ingesteld: uh, de zwaartekracht, en de wetten van het weer en de, de planeten. Uh -huh. Maar God die heeft ook economische wetten ingesteld. Mm. En een van die wetten is, ik zal zegenen wie u zegent ja. en vervloekt wie u vervloekt. En, en een van die andere wetten is dat de ongerechtigheid op je eigen hoofd weer terugkomt. Ja. Als de heer Jezus het niet draagt of als er geen bekering is. Ja. Nu, als wij dus ons geld besteden aan de vijanden van Israël dan zal ons geld uh, ook, ook niet gedaan worden. Ja. En dat zien we nu gebeuren allemaal. Ja, ja, ik denk soms wel eens dat het ook te maken heeft namelijk met de, de tijd waarin we leven, de, de opkomst, de geest van de antichrist, waar we vorige afleveringen al over hadden. Ook dat, omdat ja. Omdat dat uiteindelijk moet leiden nadat je niet meer kan kopen of verkopen zonder het getal van het beest. En dat is weer het, antichrist. Ja, dat, dat, dat zal gebeuren. Maar, ja, ik zou bij hen eens zeggen... Een en een is het, zijn ge, het zijn gevolgen, <laughs> en, en de kern ja. hier die volkeren ook, ze willen Israël als verdedigen. Ja. Aan de naam van Israël moet ja. niet meer worden gedacht, de naam van Israël is de God van Israël. Ja. En dat is de naam, Hashem, zeggen de joden. Mm -hmm. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de naam is dat. Maar kun je dan die volkeren, die, waar, waar de Bijbel daarover spreekt in Psalm 83, kun je die leggen op de volkeren van vandaag? Dan gaan we kijken wie, wat die volken zijn. De situatie is in elk geval zeer herkenbaar. Ja, wat zeker, gaande is. Ja. Dan gaan we kijken. Wie, vers 6, ze hebben een verbond gesloten. De tenten van He Edom en de Ismaëlieten. Waar ja. was Edom? Dat lag in het zuiden van Jordanië. Aha. En de Ismaëlieten, dat zijn de Arabieren. Ja. Moab en Ammon. dat waren de zonen van, de, de, de, van Lot. Die door incest uh, toen van zijn dochters gekregen heeft. Die wonen in het noorden en het centrum van uh, Jordanië. Mm -hmm. Die zitten, zitten daar. Amalekieten ook. Dan krijgen we Gebal. Dat heb ik ergens opgeschreven. Gebal is een plekje uh, ten noorden van Libanon. In, in het noorden van Libanon, daar tegen Syrië mm -hmm. aan. Dat is Gebal, dat is dat gebied. Uh, en de Amalekieten... He, dat zijn ook een soort Arabieren. Dan krijgen we Philistea, dat is Gaza. Ja. Dat is duidelijk, dat zijn de, de Hamas. De inwoners van Tyrus, dat is de Hezbollah. Tirus en Sidon ja. lagen in het zuiden van, uh, van Libanon. Ja, precies. Dat is ja. Hezbollah daar. Ja. Zelfs Assyr heeft zich bij hen gevoegd. Uh, Syrië en een stuk van Irak. Van Irak ja. Een stuk van Irak, ja. Die zijn de zonen van Lot, oh, dat heb je het al, die zijn Amon en Moab, de zonen van Lot tot steun. Dat is dus het hele Arabische conglomeraat. Dat is de Arabische Liga. Dat is de Arabische Liga. Die opvallend, <laughs> ja. opvallend is dat Egypte er niet bij staat. Ja. Nee, dat is niet, al, ja, dat is opvallend, maar dat is natuurlijk ook terecht als we aan het begin van deze serie Jezaja 19 hebben geraadpleegd. Een bevestiging daarvan. Een bevestiging daarvan. Dat God ja. toch een plan heeft. Ja. Nou, wat is Israël daarvoor, daartegen, is heel interessant. Israël bidt in vers 16: vervolg hen zo met hun storm, verschrik hen door uw wervelwind. Nou, dan gaat de storm van opstand en geweld over die landen op dit moment. Ja. Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, heren. Mm -hmm. Dus Israël bidt eigenlijk om de bekering van die Arabische volken. Ja, dat is wel het slimste ook toch? Zeg je? Dat is toch ook het slimste, als je bidt voor je ja, maar, vijanden dat ze ja, bekeerd maar, maar, worden, dan verandert hun hart. Men is in het algemeen niet zo slim. Nee. Hoewel de minister van toerisme in Israël zei eens tegen een aantal christenen die ertoe sprak. Mensen, evangeliseer zoveel mogelijk hier in Israël, maar niet onder ons, onder die Arabieren. Want als ze <laughs> zich tot jullie Jezus bekeren, dan, dan, vast, dan, dan haten ze ons tenminste niet zo erg meer. <laughs> ja, ja dat, dat is dat. Ja. En, en, en hier, schande, dat is natuurlijk het ergste wat die Arabieren kunnen overkomen. Beschaamd. Ja. Ja. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden en te gronde gaan. opdat zij weten dat alleen uw naam is Heere, de allerhoogste van de hele aarde. Er staat door alle psalmen, Psalm 70 en nog meer psalmen. dan bidden ze, laten ze beschaamd worden. Ik kreeg ook een bericht van de uh, vriend uit Egypte. Mm -hmm. En je kent hem wel, je hebt hem wel eens gesproken. Okay. En die zegt, er komen zoveel islamitische jongeren tot geloof. Komen toch zo, toch? Ik zeg, mm. hoe komt dat nou? Ja. Hoe komt dat? Hij zegt, ze schamen zich. Ja, precies. Ze schamen zich over hun leiders en over het gruwelijke terrorisme wat er vanuit uit de islam naar voren komt. Mm. En ze komen dan, ja, ik zou bijna zeggen, leven het internet. Ze komen dan misschien Family Seven tegen als het een keer in het Engels komt. Niet, maar ze komen dus evangelie-zenders tegen ja. en ze komen tot het geloven in Jezus. Ja. En dat gebeurt in Iran, dat gebeurt in Noord-Nigeria, dat mm -hmm. gebeurt in... In vele islamitische landen komen wij ja. ja. bij bosjes tot geloven in Jezus. Het is, het is maar weer eens goed om vast te stellen dat niet in al die Arabische en islamitische landen, uh, we alles over één kam kunnen scheren. Dat moet je zeker niet Er zijn doen. zeker mensen die, uh, ja, ja. Die, die, zeg maar, niet de terroristische acties delen die hun leiders doen. Nee, tuurlijk niet. De meesten niet, dat komt, nee. uh, meestal wordt het ingefluisterd door die fanatieke imams en dergelijke. Hmm. En die mensen worden helemaal gek gemaakt. Ja. Dat zie je ook vaak in die demonstraties. Mm -hmm. uh, het is, er zit geen, geen fatsoen en geen beschaving erin. En, maar dit, dit is dus heel duidelijk. Maar is dat bid, uh, ja, ja. bid voor zijn vijanden? Ja, ook is dat bid voor zijn vijanden. Dat is het. het dat, is, dat heeft de Je Heer Jezus ook ons opgedragen, hè? om ons uh, vijanden ja. te zegenen en voor hen te bidden. Ja. Sommige Joden zeggen wij doen meer wat Jezus jullie bevolen heeft. Uh, <laughs> dat doen, doen wij meer en beter dan jullie. Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar het, het is ook gewoon slim om dat te doen. Het is altijd slim om Gods geboden te horen ja, zeggen. Ja. als jij bidt voor je vijanden, dan verandert het hart van die vijand, ja, ja, dan heb je er goed. geen last meer van. Maar dat zeg ik, het, het is verstandig. Wie is wijs is degene die naar Gods geboden luistert. Ja, precies. En dat, dat zien we hier. En doet. Ja. Nou, kijk, dat zien we dus ook bij een andere oorlog. Dat is die beruchte oorlog, waar we nog niet over gesproken hebben, mm -hmm. maar die oorlog in Ezekiel 38. Ja. Het is de oorlog van Goch, waar sommigen denken dat het Rusland is, anderen denken dat het Turkije is in een uh, vernieuwd uh, Turks kalifaat, ja. waar er Erdogan zo mee bezig is, hè, die zich opwerpt als leider van de hele wereld, van de islamitische wereld, ja. en, en dan komen ook allerlei landen. Hè, 38, de Grootvorst vorst van Mezeg en Tubal. En wie zijn dat die daar aan komen aanvallen? Dan gaan we kijken, uh, vers, 23, vers 4, het eind. Paarden en ruiters, alle volledig uitgerust, een grote menigte, met grote en kleine schilden, alle vertrouwd met het zwaard. Ik denk dat het aan het eind van het duizendjarige rijk ook zal gebeuren. Mm. Of na een groot ontwapeningsproces, want ze ja, hebben want ze allemaal... Ja, het het over, over ruiters en paarden en zwaarden. En zwaarden en, en, en schilden. En, ja. en, maar dat doet er niet toe. Wie zijn het dan? Persen. Iran. Iran, precies. Ethiopiërs, dat, dat is Soudan. Ethiopiërs. Buteërs, Libië. Mm -hmm. Buteërs. Alle met schild, enzovoort. Gomer en zijn kruisbende. To, uh, togarma ver in het noorden, met al zijn... Nou, die andere landen, dat is Turkije. Hmm. En, die, en die gaan dan... Dat zijn ook weer moslimlanden die tegen te tekeer gaan. Hmm. En, en verder is er van onze landen geen enkele, uh, ja, geen enkele betrokkenheid daarbij. Dat is dus uh, in deze tijd, en dat is dus die psalm 83, die, die buitengewoon actueel is, en waar we inderdaad al iets zien van dat een heleboel islamitische mensen tot tot geloof komen omdat er ook voor hen gebeden wordt omdat er gebeden wordt natuurlijk natuurlijk ja. wordt er gebeden ja. het is altijd een combinatie van oorzaken uh -huh. en uh, het, het is nooit zo zo zo simpel kijk dat komt daar natuurlijk ook bij dat het de strijd is om het koninkrijk bij de moslims het is hun mahdi hun messias die staat tegenover de Heer Jezus, mm -hmm. de Koning van Israël, en ja. ook onze Verlosser. Ja. Het is de sharia, de wet van de islam, tegenover de Torah, de wet van God, en mijn geboden, waar de Heer Jezus over spreekt in het Nieuwe Testament, wie mijn geboden houdt, die is het die mij lief heeft. Het gaat tegen de vrijheid die God geeft, Tegenover de onderdrukking die er vanuit de sharia uitgaat. Mm -hmm. dat is, het is één grote machtige strijd van heel de wereld. En ik denk dat al die machten die daar tegen Israël in opstand komen. dat is ook de nieuwe wereldorde van de Verenigde Naties, waar een nieuwe wereldreligie uitkomt. Dat is ook, ik zeg niet uh, het katholicisme, ik zeg het Vaticaan. Mm -hmm die ja. daar ook mee bezig is, want het Vaticaan die heeft uh, altijd, hebben ze de wereldmacht gewild, in de middeleeuwen dat was het, het, het, het, uh, het heilige Romeinse Rijk, mm -hmm. het heilige Roomse Rijk, mm. en wat ze nu ook weer proberen, die zullen uiteindelijk samenkomen, helaas tegen Israël. Ja, aan de andere kant zie je, zeg maar, in landen als Brazilië, hè, we, het laatste, we hoorden dat laatst in het uh, NOS-journaal zelfs, dat uh, heel veel mensen de katholieke kerk verlaten omdat, uh, en, en naar, de, naar de evangelische kerk gaan in Brazilië. Dus je ziet ook een omgekeerde beweging wel. Ja, want er zijn ook een heleboel heel trouwe katholieken die ja. ondergronds gaan zelfs. Ja, ja precies. Het ja. is wat? Maar ja. nou goed, dat is allemaal religie, dat is allemaal kerk. Dat, uh, we zeggen wel eens van, ja, de echte kerk, dat is de gemeente van Jezus Christus, die is in je hart en dat is de verbinding tussen elkaar. Uh, want, want kerken is gewoon een gebouw, dit is gewoon een instituut. Ja, ja, goed, goed. Maar ja. sommigen zeggen kerk is gemeente. Ja, maar de gemeente is eigenlijk de, de verbondenheid die de wedergeboren christenen onderling hebben, toch? Waar er soms ook wel eens wat aan schort. Absoluut, absoluut. Ja, soms, soms heel veel aan schort. Ja. Ja. ja, maar toch, wij moeten ook als gemeente en als leiders, moeten we toch de nood... En de urgentie van deze tijd gaan zien. Maar is dat niet juist, dat niet juist een truc van, van, van de Satan om zeg maar, zoveel mogelijk verdeeldheid in, in, in de gemeente van, van God te laten plaatsvinden? Waardoor er geen gebed meer ontstaat, waardoor er geen, geen verbinding meer ontstaat, waardoor de kracht weggaat. Zodat eh, zeg maar, die geest van de antichrist steeds meer ruimte gaat krijgen. Ja... Dat is wel zo, maar dat moeten we niet toelaten op een gegeven moment, want het, het, het lot van Nederland staat ook mm -hmm. op het spel. Ja. En het lot van Europa staat op het spel. Ja. Dus we worden als, hoe langer hoe Dus als gemeenten onderling ruzie maken, dan is dat alleen ja, maar en, en we het speelt alleen maar de, de, de tegenstander in de kaart. Ja, en dat zegt God zelf ook. Ik trek mij terug, zegt hij op een gegeven moment. Mm -hmm. En en aan het eind van Openbaring, dan lezen we pas. Uh, Kijk, zegt, zegt de Heer, wij prijzen u, Heere God, omdat u uw grote macht op u genomen hebt mm -hmm. en het koningschap hebt aanvaard. Ja. En nu is daar nog steeds die strijd. Ja. Waar zit de Koninkrijk van God? Dat is waar de Heer Jezus koning is. Ja. Natuurlijk. Ja, zeker. Dat duidelijke zaak. Ja. Maar laat hij dan koning zijn, want het lot van Nederland... Kijk, ik, ik ben nou een oud baasje... Maar uh, ik heb kinderen. Mm -hmm. jij ook. Ja. En we hebben kleinkinderen, waar ja, we verschrikkelijk veel van houden. Ja. Nee? En, en, en, en, en dat lot zat op het spel, dat die nog toekomst hebben. Ja. En daar moeten we voor roepen naar de Heer, dan moeten mm -hmm. we zo schreeuwen naar de Heer. De Heer, red onze kinderen, red ons volk. Ja. Geef nog een geest van verhoogd ja. Geef alsjeblieft dat die regering, Heer, dat hij toch achter is zag staan zoals in vroege dagen. Zou Nederland zich nog kunnen ontworstelen aan die macht van Europa? Ik heb een tijdje geleden in mijn enthousiaste bui... een briefje in de richting van Wilders gestuurd. Ik zeg, meneer Wilders, als u voor eeuwig... Als een grote held in de Nederlandse geschiedenisboeken vermeld wil worden, moet je ervoor zorgen dat we morgen de Europese Unie uitgaan en van die euro afkomen. Nou ja, dat heeft hij flink opgevolgd. Dat vies. <laughs> ja, maar het is erg erg. Want ja. kijk, volgens een of andere eschatologie is de Europese Unie ook het Rijk van de Antichrist, wordt dat. Mm -hmm. En mijn visie is dat het een combinatie wordt van de ja, ja. Europese Unie en van de, de, de, een kalifaat van de islam. Ja, maar we hebben toch ook het beest uit de zee en uit de aarde? Hè? Het is de nee, maar het beest en, uit de zee, zee is zee. die antichrist. Ja, ja. Het beest uit de aarde is de profeet van de ja, antichrist. Dat is de, de, de officiële religieuze vertegenwoordiger ja, ja. die de mensen in de antichrist laat geloven. Ja. En uh, dat zou best uh, een valse paus kunnen zijn, de laatste ja. die dus op zal treden. De geestelijke die, macht. Die, die, ja, dat er uh, ja. een verbinding is met de geestelijke Kijk, een politieke macht kan nooit lang bestaan zonder geestelijke macht mm -hmm. erbij. Ja. Nebuchadnezzar had een groot beeld nodig. Ja. Rome, het uh, keizerrijk, had, had keizers nodig die ja. zich God noemden. En nou, nu zeggen wij: willen kerk en staat gescheiden houden? Wat hebben we nodig? We zeggen nu, kerk en staat moeten gescheiden zijn. Ja, maar dat, dat is toch niet houdbaar. Dat zegt de islam niet. Nee, want dat zien we ook met de antichrist, want die... Dat komt juist samen. De wereld, ja. wereldmacht en de geestelijke macht gaan de, verbinding zoeken. Het beest uit de zee, ja. uit de volkeren komt ja. die tevoorschijn. De volken rondom in ja. is dat altijd. Ja. En het beest uit de aarde. Ja. En die, ja, en, en, en ook de hele politieke situatie, ja. maar ook de economische en de technologische situatie, die gaat die richting op. Dus? Terugtrekken uit Europa? Nederland? We, nou, ik, ik spreek veel mensen die zeggen, ik wil weg uit Nederland. Ja, ja zeg maar, nee, maar moet Nederland zich terugtrekken uit Europa? Uh, liever vandaag als morgen. Oké. Okay. Maar kijk, die politieke leiders, die, die, die, die, die, kunnen, die willen dat nog niet. Stel dat er morgen een referendum komt mm -hmm. en 70% van de Nederlanders zegt eruit. Ja. Nou, nog gebeurt het niet. Ja. Want wat interesseert die politieke leiders? Maar, Jouw mening? Als één rechtvaardige bid kan het wel gebeuren. Oké, okay. wie begint, nog? jij of ik? Jij. Okay. <laughs> okay. We moeten het hierbij laten, Jan. Het is heel interessant om op door te gaan. Hè. Uh, Nederland, Europa, alles wat daar omheen gebeurt. Maar voor nu zit het er even op. Heel hartelijk dank voor deze uitleg uh, over de psalmen. Ja, ja, ja. Uh, we gaan volgende keer gewoon verder met een volgende psalm. Uh, en u thuis? Ja, het is uh, soms ook een beetje politiek. En ook soms, hoe zitten we er zelf in? Hoe kijkt u ernaar? Hoe kijken wij ernaar? Maar wat belangrijk is, is wat zegt Gods woord over de situatie van vandaag? Blijf dus vooral kijken naar Eindtijden Samen zullen we steeds meer ontdekken. Je moet gebeden worden voor de terugkeer, Je moet gebeden worden voor de vervulling van profetie. En waarom wil God dat? Omdat hij ook van u houdt. Nee. Want door bidden kom je dichter bij de Heer.